1 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Een tornado heeft grote schade veroorzaakt in de Amerikaanse staat Oklahoma. In de buurt van Oklahoma City zijn vele gebouwen met de grond gelijk gemaakt, waaronder een school. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er zijn. De tornado was anderhalve kilometer breed. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 400 kilometer per uur. Door geknapte gasleidingen is er op verschillende plekken brand uitgebroken.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 In NOS Langs de Lijn liet Kramer later blijken dat dat vooral om emotionele redenen is. Uiteindelijk vindt hij het vooral belangrijk dat er een hypermoderne ijsbaan komt met goede faciliteiten. De president van Azerbeidzjan laat onderzoeken waarom zijn land tijdens het Eurovisie Songfestival nul punten gaf aan Rusland. Volgens de Azerbeidzjaanse ambassadeur in Moskou waren het publiek en de vakjury in Azerbeidzjan erg enthousiast over het Russische lied. Mogelijk is er geknoeid met de stemmen. Er volgt nu een hertelling... De ambassadeur zegt dat Rusland eigenlijk 10 punten had moeten krijgen. Azerbeidzjan probeert goede relaties te onderhouden met buurland Rusland, al zijn er spanningen geweest over het energiebeleid. Rusland gaf Azerbeidzjan op het Songfestival de maximale score van 12 punten, Azerbeidzjan werd daarmee tweede, Rusland eindigde als vijfde. Het weer vannacht af en toe regen of motregen, later ook kans op mist, daarna opnieuw een bewolkte dag met enige tijd regen, alleen in het oosten ook wat zon, het wordt dan 12 tot 14 graden. Ook de rest van de week wisselvallig en nog iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Het is Pinksteren. Nou ja, het was Pinksteren. Het is weer bijna voorbij. Dit jaar eh, toch een van de vijf belangrijke... Christelijke feesten, ik zei het dan wellicht een van de minst bekende. Ik heb het erover gehad, over dat wat het betekent voor nou, de, de leden van de Pinkstergemeente in Nederland. 120.000 man groot, wereldwijd gaat het over veel meer mensen, over heel veel mensen. En bovendien groeit die gemeente. Um, als u daar ervaring mee heeft, misschien bent u lid van de Pinkstergemeente, misschien heeft u dat wel eens een dienst bezocht. Wil er iets over vertellen, bel dan met 0800. 0800 1121 Maar bij uitbreiding kan het natuurlijk ook gaan naar andere pogingen... om nou ja, je ergens thuis te voelen. Of ervaringen met echte inspiratie. Um, ik citeerde in het eerste uur in het gesprek met Peter Slobos... al uit een roman van Per Olof Enquist, grote Zweedse schrijver. Al die romans gaan op een of andere manier ook wel weer over bedrog. Hij heeft een roman geschreven over de Zweedse beweging van de Pinkstergemeente. Die is heel groot geweest. Um, geleid door Petrie. De reis van de voorganger heet dat. En daar vind je allerlei wetenswaardigheden over het begin en het ontstaan van die Pinksterbeweging. Het begint zelfs met de en wat ook wel opwekkingsbeweging wordt genoemd. Maar zo is er ook een passage, ik zal, ik zal hem u voorlezen... die ons meeneemt naar Wales aan het eind van de 19e eeuw. In het midden van de jaren 80 van de 19e eeuw... was de ellende in Wales groot... De mensen uit de provincie trokken naar de steden... want de hongersnood op het platteland nam al maar toe. De mensen lagen in kleine ruimtes door elkaar heen... en de zedeloosheid was groot. De kinderen wisten niet wie hun vader was. De meesten waren in de drank gekomen. Er waren alleen maar luizen en er was geen hoop. Maar toen kwam de tijd der bezoeking naar Wales. En die verspreidde zich als een lopend vuur. Ja, voorwaar. Het was gelijk de profeet Joël zegt... dat de zon veranderd zal worden in duisternis en de maan in bloed, hoewel andersom de duisternis werd licht. En dat in enkele maanden. En de kranten schreven meer over de opwekking... dan over sport en politiek en amusement. Op straat zong men opwekkingsliederen. En de misdaad verdween. En men sloeg de flessen drank kapot en de kinderen kregen te eten. De kroegen stonden leeg. Oude schulden werden afbetaald en gestolen goederen teruggegeven. En de arbeiders in de kolenmijnen ondergingen een geestelijke verandering. Het was als een geestelijke revolutie in hun leven... De taal die ze vroeger in de mijnen gebruikten zat vol vloeken... en er werd flink geruzied, maar nu sprak men de nieuwe tongentalen kanaans. En men ontdekte daarna ook de stomme dieren. De mijnpaarden, die vroeger in de mijngangen werden afgeranseld en mishandeld. Ja, zo ging het daaraan toe. Die arme stakkers van paarden kregen nooit het daglicht te zien... en leefden met klappen en slagen en vloeken... en waren het slachtoffer van mishandelingen. Toen nu hun vroegere kwelgeesten gebeden aanhieven en de arme paarden bijna begonnen te vertroetelen raakten die arme beesten in verwarring ze waren immers gewend aan zweepslagen en vloeken en toen dat ophield erkenden ze hun bazen niet meer nu begon men de ploegendiensten met gezamenlijk gebed en bijbellezing de paarden werden opgewonden ze werden heel onrustig, onhandelbaar schreeuwden alsof ze gebeden aanhieven en of ze vroegen of hun beulen tot de eeuwige straf veroordeeld waren Gods Geest had ook deze arme paarden bereikt van verbazing en onbeschrijfelijk geluk stonden ze te schreeuwen. En Het was als prezen ze de verlosser. Dis, dit was het spreken in tongen van de dieren. Het was het spreken in tongen, het was lofprijzing. Die arme stakkers van paarden waren misschien wel de eerste die in tongen spraken. En niemand noemde dat gebrabbel. To France, zo heet het liedje van Mike Oldfield. Het klinkt een beetje als een songfestival had niet misstaan, maar het is al uit 1984. Uiteindelijk vind ik dat liedje van haar natuurlijk toch ook veel mooier. Dat blijft toch doorzingen, hoor. Dat is wel grappig. En zich onderscheiden. Goed, het is tien minuten over één. U luistert naar Kaas Loenen van de NCV op Radio 1. Um, we hebben het gehad over de Pinksterbeweging in, in Nederland... Mijn vraag is of er mensen zijn die er dit van uitmaken... en er iets over willen vertellen, wat daar zo bijzonder in is. Waarom ze bijvoorbeeld daar deel van willen uitmaken. Of waarom juist niet. Of andere vormen van uh, geborgenheid die u kunt zoeken... bij een gemeente of een gemeenschap. 0800 1121 dat is het gratis telefoonnummer. Uh, voorlopig, ja, wel? Oké, okay. ik... Goeie... Met wie spreek ik? Met Stefan spreek ik, Goeiedag. Dag Stefan, goeienacht. Dag. Hallo. Voor het uh, muziekje. Ik zal even de radio uitzetten. Want ik ja, dat klopt, ja. Voor het muziekje uh, begon, had je een mooi stukje verteld. En dat eindigde met de zin. En niemand vond het gebrabbel. Ja, <laughs> ja. heel toepasselijk, omdat uh, binnen het Pinkstergemeente uh, nog wel eens wordt gezegd. als de mensen in tongen spreken, wat een gebrabbel. Ja, de buitenstaanders zeggen dat dan. Hoe u? De buitenstaanders zeggen ja. dat dan. Uh, nou, er zijn ook uh, binnenstaanders die dat uh, oh, ja? uh, niet, niet steunen, laat ik het zo zeggen. Uh, waar het eigenlijk om gaat, is, is de, de heilige geest, die, die dan gevierd zou worden in, in, de, in de, ja. de pinksterdagen. Is, is een slecht omschreven fenomeen. Uh, als je aan een gemiddeld mens zal vragen, leg mij eens uit, wat is het verschil tussen een ziel en een geest? met elkaar te maken heeft en dat het vaak tegenover de materie wordt gezet. Ja. Terwijl de drie eenheid, de ziel, de geest en de materie, wel duidelijk drie volledig verschillende dingen zijn die overigens wel in een, als een drie eenheid in elkaar verbonden zijn. En wat is voor, voor u dan het verschil tussen ziel en geest? Stefan, en bij, als jij God zegt, zie, zie, dan zie je ook een persoon. Nee. Want nee. Dat, dat ze dat ik ziet... Zie een, ik zie een Heer. En, en dat, dat schrijf ik dan H-E-I-R. Een grote, legerschare zielen, Een gedeelte van God. Iets ja. wat wij God noemen. Hè, de Heer. Ik, de Heer is mijn herder. De ziel is verm, is mijn herder. Dus, en de ziel is de basis van je leven. Die, die wordt gegeven door de grote ziel, door de God... Mm. En de ziel schenkt je als instrument een gedeelte van de ziel. En dat is de geest. De geest is het instrument wat de ziel die geeft. De geest is de contactpersoon tussen de materie, tussen je leven en je ziel. En als je die geest rein houdt, zuiver houdt. door eerlijkheid, de, de, de grondslagen daarvan, die vind je in allerlei heilige boeken. Hoewel ik dat woord heilige boeken met heilig wil aanvechten, want heilig bestaat niet. Mm. Uh, dus ook de heilige geest niet? De heilige geest is niet een heilige geest zoals hij beschreven wordt. Heilig is het woordje wat we ervoor plakken... en daarmee ogenblikkelijk een claim leggen mm. op het woord. Daar mag je er niet mee aankomen. Ja. Uh, de, vooral de rooms kerk is daar enorm uh, sterk in geweest. En je moet er vooral wel aankomen. Je moet er wel mee bezig zijn. En... Je moet er mee bezig zijn. <laughs> en je moet steeds via de geest terug naar je ziel. En de geest is een soort instrument en daar vallen onder bewust uh, bewustzijn, het geweten... Eerlijkheid, wat, dat soort aspecten okay. alles valt eronder. Mm. En je lichaam, de materie, de, de wereld om je heen... voert de boventoon. Als je die materie aanhangt... dus aanbidt, mee bezig bent en niet anders doet... dan kan je je ziel niet meer bereiken. Ja. Dat is wat Jezus bedoelde van... geef al je spullen weg en volg mij. Want ik leid je naar de ziel. Stefan, maak jij de deel uit van de pinkste gemeente Nee, ik maak deel uit van geen enkele gemeente. Waarom niet? Ik ben dat wel uh, geweest. Ik ben, ik ben zeer actief geweest in kerkelijke zin. In welke kerk ik heb In allerlei in Nederlandse vormen kerk. Ja. Ik, ben, uh, uh, ik ben ontzettend graag studeren. Ik heb ervaringen opgedaan. Ik dat kan er wel op ingaan, maar dat duurt, duurt nog gewoon een tijdje. Hm. Uh, ik ben over de grens van leven en dood geweest. Uh, daar heb ik ook dingen ervaren en gezien. Dat is mijn leven lang bijgebleven. Als een soort ei in mijn geest gepakt geplant, zeg maar. Dat heeft ze 44 jaar over gedaan. Om uit te komen, toen ben ik aan studeren geslagen en toen heb ik alles maar opgeschreven, want dat moest. En dat ligt daar. En ik denk, dat nou, als ik het moest opgeven, zal iemand of iets het ook wel willen bekendmaken. Toen heb ik alles maar op een site gezet. En daar, die heb ik genoemd Sterven voor Beginners. Uh, dat, dat, dat komt omdat... een een hele goede vriend van mij stervend was en die woonde in Thailand. En dat overlijden kwam maar niet. En we hadden wekelijks contact met elkaar telefonisch. En toen zei ik tegen hem: Ted, Waarom ga je niet gewoon dood? Waarop hij zei: Ja, dat zou ik wel willen, maar ik weet niet hoe dat moet. <laughs> en dat is natuurlijk een fantastische uitspraak. <laughs> toen dacht ik: Ja, dan noem ik dat manuscript Sterven voor Beginners. Ja, dat is geweldig. Ja. Um, want hoe... waar, waar het hier om gaat is natuurlijk het feit dat in de, in de Pinkstergemeente de heilige geest wordt uh, voorgesteld als zijnde de basis van, van, van het geloven. Ja. Uh, maar dat is het natuurlijk niet. Je ziel is de basis. Hmm. De geest is een voortvloeisel, Is een, is een hmm. ja eigenlijk een ontzettend liefdadig ding wat je te leen krijgt. Hè. en als je, Die moet je ook weer teruggeven als je doodgaat. Hmm. En dan moet die geest... Net zo zuiver zijn, zodat hij weer in die ziel kan terugtreden. Dus... Dat betekent dat je met je leven, je werk, je geest moet voeden met zuiverheid, oh. met eerlijkheid, met en... liefdadigheid, noem maar op. En daar kun je aan Goeie werken Ja. Oh, het is begonnen met een, een bijna doodervaring? Ja, ja, ja, ja. Wat gebeurde er dan? Ik ben verdronken. En hoe oud was je toen? Toen was ik zeven uh, jaar. En herinner je dat nog? Dat is me altijd bijgebleven. Want wat maakte je daarmee? Uh, het water is in. Het, uh, het water inademen. Niet, zolang je het je longen vol zijn... het niet meer benauwd hebben. Het, uh, het donkere wordt om je heen. Het, het, het lichtje in de verte waar je heen wil. Het, en ja. daar kom je dan ook. En daar is het mooi, dat is licht. En ik zag... Uh, ja, mensgedaamte allemaal in, in, in kleding... waarvan ik dacht... Dat dat bijbelse kleding was, hè? Die, die, die, die soort kaftan, zeg maar. Ja. Maar ik zag alleen de onderste helft van mensen. Ik kwam niet hoger dan de riem dan de, die om die <laughs> pakken heen zat. En het was allemaal wat stuiverig, zanderig. Het was heel zacht, warm, licht. Het was een feest ik ja. Maar ik werd teruggeduwd. En, en dat voelde ik tenslotte weer toen ik min of weer kennis kwam aan de pijn aan mijn hoofd. Want Iemand had mij bij de haren gepakt en uh, trok me op bovenvader. Zo. Dat is dan. Uh, maar dat beeld, dat heeft mij, mij uh, mijn leven lang ja. is wat bij me gebleven. Ik ben ook altijd, ja, ik ga het nog niet zeggen anders geweest dan anderen. Uh, ik heb altijd dapper met alles meegedaan. Of voelde ik me wel altijd de buitenstaander, omdat ik uh, in de mensen direct voelde, zag wat ze bedoelden zonder dat ze het zeiden. En Dat is niet alleen met hun gedachten, maar dat is ook met hun lichamelijk wel en wee. Ik, ik kom niet graag in een grote gemeenschap omdat ik voel als iemand bij sommige mensen, is dat zeker bij anderen. Als ze pijn hebben, voel ik een stukje pijn. En dan weet ik ook waar het zit. En dan, je kan het niet altijd uit de weg, maar je probeert het dan wel. Uh, dat heeft ook andere kanten. Die kan de pijn som, bij sommige mensen ook. ook. Een hand erop te leggen, weghalen. Het werkt niet altijd bij iedereen, maar bij sommigen hmm. werkt dat heel bewust. Mag, maar mag ik één af... vraag? Uh, uh, dat moment van verdrinken, heb je dat later, veel later, misschien ook wel. Ja, ik weet niet of het een rare vraag is, maar ook wel als een soort doop beschouwd? Het, het, het, het, het in het water ondergedompeld wordt. Doop is etymologisch verwant met het woord dood. Ja, ja, ja. Heb je dat ooit zelf ook zo gezien? Ik denk dat de doop, uh, ik vind het fantastisch dat je het zegt, ik denk dat de doop is in principe even doodgaan in het water en weer geboren worden. Ja, maar dat, dat is, heb je, dat, maar dat heb jij op een manier meegemaakt die nog veel verder is, als het ware veel radicaler is dan, dan iemand die het gedoopt... Ik heb heel natuurlijk meegemaakt. En toen mijn, mijn oudste zoon gedoopt moest worden, althans, ik wilde dat hij gedoopt werd, en de predikant ook aan mij vroeg, maar wat is voor jou dat de betekenis van doop? Heb ik hem dit antwoord gegeven, wat... Jij nou zegt. Hm. Hm. Uh, de dood, de doop is het begin. Het, het leven komt uit het water voort en het, het leven eindigt weer in het water, zou je kunnen zeggen. Hm. Cool. Maar wat, het, dus wat de Pinkstergemeente betreft, uh, wil ik vooral wijzen op, op, op de, de, het verschil, dus het essentiële verschil, ja. van, van je benadert niet de geest maar door de geest moet je je ziel benaderen. Dat heb je heel de, helder uitgelegd. Ik dank je, ik dank je hartelijk. En uh, fijn dat je even belde. Succes wel. Ja? Dag, Stefan. Dag. Dag. Sterven voor beginners... vind ik wel een... meesterlijke... Uh, be, ja, ik moet zeggen... meesterlijke formulering eigenlijk. We zijn natuurlijk allemaal wel beginners. Maar ja, sommigen iets, iets minder. Martin, goeienacht. Ja, goeienacht, Alex. Hallo. Uh, ik vond het wel leuk om te bellen in die zin van: het ging over de zoektocht naar ja, uh, uh, religie en. Gemeenschap, uh, hè? Gemeenschappen? Of gemeenschap, ja, voilà. Uh, dan sprak me dat wel aan, want ik ben zelf uh, al een hele poos uit opzoekend. zoekend uh, ja. van mening dat er meer is, mag ik het zo zeggen. Waar zoek je naar? Ook wel, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, het is toch een beetje de filosofisch dan weer. Hè? De vraag van het leven: hoe komen we hier en waar wow. uh, gaan we Echt? naartoe? Je wil antwoord op de, uh, op de levensvragen, wil je? Ja, um, ja, ja. Ik sta ook nogal open dan voor meer, uh, maar ik ben ook uh, een enorm uh, nuchtere henkie. <lacht> maar ik heb wel, uh, ja. Dus, maar ik snap wel dat heel veel mensen ook uh, op zoek zijn en, en, en sommigen ook weer helemaal niet. Uh, ik heb heel veel dingen uh, langs heel veel religies gegaan en geproefd en gekeken en ook wat dingen ervaren. En um, um, ook uh, wetenschappelijk het bekeken. Uh, van goh, ja, wetenschappelijk gezien zou het ook een, een hersenstoornis kunnen zijn. Uh, uh, als je mag genoeg. Uh, bij zelf kunstenaar en kunstenaars hebben wel geneigd. Uh, om altijd wel een beetje religieus op te zijn in die zin. Van, ja. um, het zou toch ook in de rechte hersenhelft kunnen zitten. Ja. Dat is dan weer een wetenschappelijke verklaring. Dat zegt Dick Want, Swaap ook, hè, geloof ik. Um, ja, voilà. En dan is de ene er wel... Uh, We zijn voorkant, ons brein. En de andere weer niet. Het zou ook een, een klap van uh, elektriciteit kunnen zijn... waardoor je religieus wordt. Dat is ook al aangetoond. Of uh, een trauma, noem eens op. Um, maar, ben jij ergens terechtgekomen? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ben jij ergens ja, uitgekomen? Ja, ja, toch. Wel, uh, ja, wat ik mezelf wel, uh, afgezien van het hele wetenschappelijk verhaal, waar ik altijd rekening mee houd, zo gezegd, Want ja. je weet niks zeker hè. Uh, het valt ook niet zo te bewijzen, waar jullie het ook net over hadden. De postmoderne mens wil juist bewijzen, kwam ik op een gegeven moment wel via een um, Oosterse manier op plekken dat ik denk van oh, hier wordt het wel redelijk tastbaar allemaal. Bijvoorbeeld vechtkunst, dan zie je dat mensen dingen doen die, uh, ja dat je zegt, Goh, dat kan de gemiddelde mens niet. Maar de mensen zijn er altijd van overtuigd dat elk mens dat kan, mits die bepaalde krachten aan boord Welke vechtsport? geesten wel um, Nou, nou dat, dat is ook wel een hele studie op zich. Wat is vechtsport, wat is verdediging? Welke wat heb jij gedaan? Tendaan? Nou, in, in de breedte ben ik begonnen met judo en zo en zo. En, en uiteindelijk ben ik beland in uh, Chinese uh, mm. Qigong. En dat is ook waar ik uh, uiteindelijk in terecht wil komen via uh, de religieuze mm. zoektocht. Want je hebt het boeddhisme, dat is heel bekend. En je hebt natuurlijk de, de Hindoeïsme. En je hebt in Japan heb je Shintoïsme. Dat is ook heel interessant. Dat is een vorm van pancreatie. Um, ...maar ik, ik had wel zoiets van... ...in het boeddhisme zit wel iets... ...maar het boeddhisme heeft ook een heleboel tegenstellingen. En toen kwam er tien jaar geleden... ...een beweging uh, in stand... Um, ...dat noemt zich uh, Falun Gong. Ja. Uh, uh, het is gelijk neergezet... ...in de wereld als secte. En uh, nou heb ik ook al bekeken wat een sect is... ...en wat niet. En dit is dus geen secte... ...naar mijn gevoel. Uh, maar ik kwam met enorm... Uh, ...verrassende en ja, nieuwe feiten om de hoek... die eigenlijk in geen enkele religie uh, te vinden zijn... zover ik dan gezocht heb. Wat overigens ook heel opvallend is... dat er maar zo weinig religies zijn. Want als we hier met z'n al miljoenen jaren zitten... dan zou je toch zeggen dat we toch ook <lacht> wel... Een, op zijn minst duizend theorieën hebben... over hoe de wereld ontstaat. Maar ze zijn echt op een twee handen te tellen. De, de Falun, Gong. Waarom is dat, Falun Gong, waarom is dat voor jou zo speciaal? Wat, wat maakt het onderscheidend? Waarom je daar dan uiteindelijk terechtkomt? Martin. Want Falun Gong... Ik zou al zeggen dat alles wat tot nu toe in de wereld bekend is geweest van kennis... zou zeggen is lagere schoolkennis. Dus je hebt 1 en 1 is 2 geleerd. En er is altijd iets achter, uh, achter de wereld nog. En dat zijn altijd geheimen geweest. Of je kan zeggen, het zijn, zijn, zijn mysterieën. Waarom gelooft de ene wel, waarom gelooft de ander niet? Hoe zit de wereld in elkaar? Dus en zo. En als je... Falun Gong is eigenlijk een vorm van orthodox boeddhisme. Dus je gaat terug naar de, naar, de, naar de tekst en dan zeg ik het eigenlijk al verkeerd. Het is een vorm van orthodox, niet boeddhisme van, van de Boeddha school. En dat begon al de eerste bij mij de aai opende. Heel veel mensen uh, denken dat boeddhisme maar één vorm is, maar mm. eigenlijk begint er, uh, draait heel veel Oosterse vormen van boeddhisme die neigen naar de Boeddha school. En dat is een essentieel verschil. en In de Boeddha school Kent men ruim 51.000 wegen, staat er al uh, beschreven, om verlicht te raken. Dus dat is al een heleboel. En het boeddhisme is daar één vorm van. Ja. Dus even voor de duidelijkheid: Falun Gong is ook een vorm van de Boeddha-school. Alleen de Boeddha-school uh, is enorm breed. Dus dat kan, dat, kan, dat kan zo uniek voor elke situatie weer een, uh, een eigen vorm kennen. Maar dat is bij Falun Gong uh, is ook zo. Van Gong is maar één weg, maar het oh. is wel tot nu toe een, een weg die, uh, mm, ja, je zou uit, je, als je een beetje verdiept uh, in, in, in, uh, in religie of filosofie ja. zou je er zeker bij moeten pakken, het boek wat de heer uh, Leon Tsi heeft geschreven. Ja. Zeer interessante kost, ook al moet je soms even door de dingen heen lezen, maar als je precies leest wat er staat, dan, dan is het ook inderdaad het hoge kost die je daar leest en, en, en kan je het zeer tastbaar krijgen. En waarom, waarom spreekt het jou zo aan? Wil ik graag Ja, dat het zeer tastbaar is, dus. Het is niet. Uh, kijk, daar lees je al dat geest en materie hetzelfde is. Kan, met kung fu, ervaar je, je het ook. Met ja. kung fu kan je met iemand. Ik, ik kan met mijn geest jou of een ander aanraken. Dat is een dat, dat, dat lange tijd puzzel geweest. Waarom dat zo hoe dingen werken. Waarom, waarom geloofde wel de ene wel en de ander niet? Waarom, uh, hm. Ja, er zijn heel veel vragen die, die bij mij uh, nog loopt en, en open stonden en uh, ik had wel erg veel vermoedens. Bijvoorbeeld Falun Gong houdt ook rekening mee dat jij door eigen essentie hier bent. Ook wat je in heel weinig religies uh, aantreft dat je dan vaak ziet dat je door een hogere kracht hier neergezet bent of door een mm. hmm, de, ja, de Heilige van, Geest bijvoorbeeld hier een ja jaar of lager geraakt bent waardoor je op de aarde in het boeddhisme dus bijvoorbeeld eh, eh, eh, je moet dan een weg doorgaan en, en je bent dan inmiddels... Eh, eh, eh, ja natuurlijk eh, omdat je je karma is verlaagd en daardoor is de aarde bij aarde teruggekomen maar dus, dat is dan vrij absoluut weer. Maar in, in, of in, de, in de Falun Gong wordt heel erg rekening gehouden... dat er bijvoorbeeld ook uh, geesten op deze aarde zijn... die door uh, hun eigen wil hier gekomen zijn. Een totaal god zijn. Iets wat je bijvoorbeeld weer in het Shintoïsme ook vindt. Uh, Shintoïsme neigt heel erg naar het goddelijke ja. in alles. Ma Martin, uh, de, de, de, door het noemen van al die namen... dat het mij begint te duizelen. Um, ja. dus, Falun Gong is Chinees, maar... Er zijn groepen in Nederland, hè, waar je terecht kunt? Of bijeenkomsten? Ja, al, ondertussen, nadat het allemaal uh, in het nieuws geweest is... dat het allemaal uh, door China uh, ja. hard, uh, uh, uh, hard is aangepakt... is dat ja. natuurlijk over de wereld verspreid. Het is in Amerika... Uh, waar, waar, waar, in deze, uh, waar ga jij naartoe? Uh, nou, dat is leuk. Je gaat toch helemaal niet vanuit dat je... Uh, je kan ook in je eentje het, al, als je het boek al in je bezit hebben en je leest het. Kijk, uh, over heilige boeken gesproken. Ik geloof wel dat dit een uh, behoorlijk krachtig, hmm. turrbotaal uh, boek is. <laughs> ja, Noem goed. het maar heilig zo maar. Ja. Ja. Je kan er niet zomaar een vinger tussen krijgen. Okay. En kortom, jij doet het thuis in je eentje. Je lees je het en beoefen je het. Um, ik bestudeer het met gewoon nog steeds, zoals ik begon eigenlijk, een gezonde slag om de arm, okay. maar wel op zoek. En ik merk dat dit toch wel iets is wat, ja, toch, kijk, wat dan de rest is dan inderdaad lagere schoolkost. Poeh, dit is toch wel hogere school. Okay. Uh, nou. dit, het, zo het, het ook letterlijk daar staat. Je hebt me nieuwsgierig, uh, nieuwsgierig uh, gemaakt, Martin. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt, Martin. Ik kunt het lezen over ja. zijn, net zoals ik, in het rijtje zitten van de rest, Heel uh, kom je erachter dat hey. Ja, bedoel uh, Dank je wel. Ja, Goeie... Ja, doe het zou ik zeggen. Ja, ja. Uh, misschien ik... voor meneer Lees is een tip. Dankjewel. Ja, ook fijn dat ik het eruit uh, uit het nieuws heb kunnen brengen weer dat het geen sect is. Want ja. dat is zo, uh, zo hardnekkig uh, iets wat, wat eigenlijk zo zon is. Dat is een mooie filosofie. Ja. Door, nee. door eigenlijk het ANP, uh, toen, toen door heel Nederland. Als ik nu het woord Falun Gong ergens noem, zegt iedereen, oh dat is die secte. <laughs> uh, sorry, weet je. Ga even nadenken, ga even lezen. Nou. Ga er even over de in, je, in verdiepen. En dat je, blijkt dan toch niet zo te zijn. Je hebt ons weer het, uh, Ik dank het je wel, ik dank je wel, Martin. Je hebt je punt duidelijk gemaakt. Dank je wel. Oké, okay, ja, dankjewel hoor. Goeienacht. Fijn avond nog. Ik ga nog even terug. Ik, ik heb besloten om dat uh, af en toe te doen... in die roman van uh, Per Olof Enquist, De reis van de voorganger. Terug naar het begin van de Pinkstergemeente in 1906. En, want er zijn toch wel mensen die dan met... Er is iets gebeurd in Los Angeles. Mensen zijn aangeraakt, bezeten geweest, wat dan ook. En daar komen dan verhalen van. En een van die mensen is naar Zweden teruggegaan. Hoe was het Barat... De eerste keer niet vergaan toen hij in 1906 met kerstmis naar Christiania was gekomen. Hij was uit Los Angeles overgekomen met de boodschap van de doop... met de heilige geest en van het spreken in tongen. Hij zou spreken, maar hij was zo ontroerd dat hij daar alleen maar stond te huilen. Hij snokte alleen maar, de hele tijd. Geen boodschap, geen spreken in tongen. Hij huilde alleen maar. De gemeente raakte totaal in verwarring en de kranten te schreven over de huilende predikant. Wat had dat te betekenen? Er werd geduid en gehoond. De intellectuelen in de kranten hadden het meteen door. Het fenomeen had iets medisch, iets ziekelijks... Sinds mijn studietijd bekend met de wetten van de verborgen kracht in de ziel van de mens en daarna ook uit ervaring, durf ik te beweren dat alle verschijnselen die zich tot nu toe bij deze beweging hebben voorgedaan, onder de, onder de volgende benamingen vallen: hypnose, mesmerisme, somnambulistische krachten, telepathie, suggestie, zelfsuggestie, trance, clairvoyance, monomanie. Dat is waanzin die eruit bestaat dat de persoon in kwestie al zijn zielskracht op één enkel voorwerp richt, zinsverwarring en beheerst worden door geesten. Al dus een van de critici van het eerste uur. Het was kwaadaardig, men had het niet begrepen. Maar konden dit inderdaad dezelfde nachtzijden van de ziel zijn... die bij Mesmer, Charot en de eenogige pastor Seymour boven kwamen drijven? Sé que me tengo que olvidar Lekker plaatje. Las Calaveras. Gabriel Rios. Radio 1. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dat wou ik maar zeggen. Het is vier minuten over half twee. U luistert naar uh, ons. En we zijn bezig met verhalen over de Pinkstergemeente en de Heilige Geest. En ik, nou ja, We proberen het er ook nog wel weer concreet te houden. Meneer Zandberg, goeienacht. Willem Zanderbergen, Den Haag. Goedendag. Hallo. Na een stralende eerste Pinksterdag. En dan nu een heel mooi liedje. Ja, heerlijk Van toch? Nu daarnet. Ja. Nou, laat ik het proberen heel concreet. Er kwamen al wel heel veel mooie dingen voorbij, maar ook heel veel uh, moeilijke woorden. Ja. Ik had een... Uh, uh, ik ben zelf kom uit Den Haag. Om over. U vraagt ook naar persoonlijke ervaringen. Ik, ben, ik heb mezelf laten dopen. De doop werd heel mooi omschreven door de eerste spreker daarnet. U heeft u zelf en, laten dopen, dus toen u volwassen was? Toen ik volwassen was. Ik ben ook van 1949. Net als ja. ja. meneer Bos ja. was het, geloof ik. Hè, van ik de, kijk, want dan is het wel anders, hè. De meeste mensen worden gedoopt omdat ze als kindje worden gedoopt. Maar de volwassen doop is iets anders. Heel ja. iets anders. Mm -hmm. Wat gebeurde er? Waarom deed u dat? Wat? Ik was. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen uh, ik liep door Den Haag ik kom uit Den Haag op een zondagmorgen en ik kwam want ik werd ergens door getrokken en ik liep een, uh, een, uh, een, een, een gebouw binnen en daar was een uh, dienst gaande. en dit was van de, uh, de International Redeemer Church de Heek, dat is een uh, kerk die weer een onderdeel is van de familie van de kerken genaamd New Front Church en dat sprak me heel erg aan en uh, sindsdien ben ik daar gebleven. Je bent gewoon binnengelopen. Op een ik ben hoog. gewoon binnengelopen, ja. Je werd om, om en... ontvangen met open armen. Ja, oh ja, dat zeker. En heel hartelijk en heel vrij. En uh, nou ben ik. Uh, uh, ik ken natuurlijk de, de, de traditionele kerken, daar hadden we daar wel ook wat van zeggen. En ik ken dan de, de kerk zoals de Pinkse gemeente. En ik. Uh, uh, ik wou graag opmerken dat uh, ik de indruk heb, als ik wat beschouwender mag zijn, dat de, vooral de traditionele kerken, zo aan het lopen, ze hebben dat wij dan tegen de kerken die het op de manier aanpakken zoals uh, de Pixer gemeente, dat we net beschreef, mm -hmm. juist enorm uh, veel uh, uh, ja. aantrekkingskracht uh, hebben op mensen. Ja. En dat kwam ook heel erg mooi aan de orde... ook in uw programma toen u Joker van Zanen had... Oh. die uh, met uh, uh, geloofwaardig leiderschap. Dat is een godsdienstpsycholoog uit de VU in, uh, in uh, Amsterdam. Die heeft ja. er een boek over geschreven. En er zijn zoveel dingen die ik daarin herkende. Wereldwijd uh, uh, uh, is churchplanting, dus het stichten van kerken... zo enorm uh, uh, bezig en aan de gang waardoor er steeds meer mensen toch weer uh, terugkomen bij uh, Jezus... als ik dat zo mag uitdrukken. En daarin uh, komt men voort. En dat sprak mij in deze kerk, dat begrijp ik nu achteraf ook zo aan. Um, uh, men, valt, of men gebruikt in de, in, in, in, ook in de Pinkstergemeente... maar in allerlei andere uh, denominaties... om dat moeilijk woord maar te gebruiken... andere uh, thuiskerken zou ik liever zeggen gaat men terug naar de eerste christengemeenschappen. Zoals het ook in, in, bij uw inleider uh, genoemd werd uh, uit het boek Handelingen. Maar de apostel Paulus doet dat in al zijn brieven aan naar startende gemeentes. Ja. En daarin zie je dat uh, zeg maar de, uh, het praten in tongen, de healing en het charismatische... Uh, dat dat uh, van erg groot belang geacht wordt omdat je daarmee ook uh, uh, de, uh, contact kunt krijgen met de levende God, dan wel de Heilige Geest. Wat, wat is, wat is uh, meneer Zandbergen praten in tongen voor u? Uh, dat, vind ik, dat vind ik een hele goede vraag voor u, want dat vind ik zelf heel erg moeilijk. En omdat ik daar een aantal kritische opmerkingen over heb gemaakt in de kerk waar ik naartoe ga werd mij duidelijk gemaakt dat het best is om in tongen te praten. Maar dan moet er moet altijd voor iemand aanwezig zijn... die dat kan vertalen voor de mensen die dat niet direct kunnen verstaan. Maar heeft u het wel eens meegemaakt? Ik heb het meegemaakt, inderdaad. En in wat voor soort dienst dan? Dat, wat gebeurde er? Uh, dan dan uh, uh, wordt er toch, uh, als het ware... Um, uh, wordt er een bepaalde extase bereikt? Dat, dat kwam ook aan de orde, dat woord. Dat, dat, dat wil ik ja. verder ook niet definiëren. En dan uh, kan mm, uh, iemand plotseling in een taal gaan praten die ik niet uh, kan verstaan, hmm. maar die wel heel erg uh, uh, uh, aanspreekt. En, en dat wordt dan vertaald door, uh, door iemand anders die in de nou ja. gemeente aanwezig is. En meestal betreft het dan uh, iemand die, die, die, die, die hulp nodig heeft of zorg nodig heeft of die uh, uh, nou ja. het moeilijk heeft. En, en dan komt op die manier de boodschap die, uh, die, die, die, die, die vanuit, uh, uh, vanuit Jezus of de hogere macht gegeven nou ja. wordt. Je wordt op die manier duidelijk gemaakt. Ja, ja. Het, zijn wel, het gaat dan wel om mensen die het moeilijk hebben, die een probleem hebben. Uh, dat niet alleen. Heel vaak wel, maar ook heel vaak om mensen die juist heel gelukkig zijn of het heel goed oh ja. hebben. En... Ja, dat is, dat is het, uh, het, het, het mooie ervan, vind ik. En hoe is die ervaring? Als ik je erbij het, bent? Het, ik vind het... Uh, uh, ik ben er nu aan gewend. In het begin, uh, misschien ook omdat ik Nederlander ben en nuchterer ben... Uh, dacht ik, wat gebeurt hier allemaal, en wat een gedoe. Maar nu uh, uh, vind ik het... Uh, het spreekt het me wel aan. Mm. En dan kan ik op een andere manier naar luisteren. Ja, ja. Want je bent ook en wel en... bij, bij zo'n soort gemeenschap gebleven. Ik, ik, ik ben... Uh, ik noem het mijn uh, home church. Het is een internationale kerk. Daarom praat ik een beetje Engels. Mijn thuiskerk. Ja. Ik ben daar gebleven, inderdaad. Mm. En omdat het internationaal... Dus komen er ook er zijn 70... Uh, uh, landen op het moment in vertegenwoordigt. En inderdaad, de mensen uit Afrika en Zuid-Amerika die zijn, uh, zoals de eerste, de id-leider ook al zei... die zijn veel, um, um, hoe moet ik dat zeggen... gevoeliger. Uh, enthousiaster gevoel. als ja. het ware dan <laughs> ja, de luchtere Nederlander. <laughs> ja. ja, dat enthousiasme, dat is, dat is een belangrijke rol. Gewoon het vermogen om enthousiaster te raken. Maar zou je zeggen dat dat, want daar ging het een beetje over... het verschil tussen bijvoorbeeld de, de protestantse kerken die wij kennen... De, het Calvinisme, het Rooms-Katholicisme... en een beweging als de Pinkstergemeente... dat dat verschil is... De, bijvoorbeeld de rol van het enthousiasme. Is dat voor jou... Zeg ik dat goed? Uh, nou, voor mij is het vooral dat het veel directer is. Ik die, vond ook het contact die... met de leven van God heel mooi. Ik vind zelfs dat in de traditionele kerken... de rituelen als het ware de betekenis weggehaald hebben. Als ik het weer eenvoudig probeer te zeggen. Ja. En dat is in de, in, de, in de thuiskerken, de evangelische kerken... de Pinkse gemeenten helemaal niet het geval... En het zijn ook, uh, bijvoorbeeld in de kerk waar ik kom, zal de, de, de, de kerkleider, die is helemaal geen theoloog, maar die weet, die weet het heel goed te brengen. En die spreekt ook heel, heel, die, dat spreekt heel erg aan. Nou ja, het is gewoon veel directer, veel minder theorie. Heel, absoluut heel erg direct, dat is een heel goed woord daarvoor. Ja. Nou kijk, dan is dat uh, toch wel uh, goed om te horen van u, nee, dat u dat zelf ook ervaart als nuchtere Nederlander. Absoluut. En ik vind ook het hele mooie dat het ook gaat om de gaven, de gift, de gaven. Dat komt ook natuurlijk in de brief van Paulus Voort. Ieder mens heeft zijn eigen gaven. En al die gaven bij elkaar vormen uh, de kerk. En, al die, die, en, en zo is de kerk een gemeente die iets bijdraagt aan een totale samenleving. De een die kan uh, goed denken, de ander die kan de ander goed ondersteunen. De volgende die uh, kan goed leiding geven... En, en zo heeft iedereen zijn eigen uh, dingen die goed zijn voor de gemeenschap. En die dingen bij elkaar. Als het ware bindt de kerk al die gaven, de mensen met al die gavens aan elkaar. Zodat op die manier een bijdrage geleverd kan worden aan bijvoorbeeld de stad. Bij ons aan bijvoorbeeld de stad Den Haag en daarna natuurlijk ook verder. Meneer Zandbergen, ik dank u hartelijk. Oké. Okay. En, en ik wens u nog een goede nacht. Tot uw dienst. En een goede reis. Ah, dank u. Nou, eh, zou ik nog even een fragmentje lezen uit de reis van de voorganger? Want dan gaan we terug. Eh, we zijn nog steeds bij het begin van de beweging, de Pinkstergemeente, in 1906. Ja, daar ging, voordat het in het najaar ontbrandde als een soort vonk die een vuur eh, in, in, in brand zette, in gang zette, er ging iets aan vooraf. Californië. Eh, was in het jaar der genade, 1906, in een bijzonder brandpunt komen te staan. De aardbeving van de geest ging als een goddelijk toeval... vooraf aan de aardbeving in San Francisco op 18 april 1906. Die verzakking van de aardkorst, die vuist van God die de goddeloze trof... dat herinnert worden aan de kleinheid van de mens... dat tot zoveel gebeden leidde en tot zoveel vertwijfeling en tot een nieuw ontwaakt inzicht omtrent de straffende macht van God... die goddelijke reuzenhand die San Francisco wegvaagde... en tot zoveel voorspellingen over de ondergang van de wereld leidde... indien de mens zich niet zou verbeteren. Al op 18 september 1906 kon Nerkus Bladet uitvoerig verslag doen... van wat er in Los Angeles gebeurd was. Ongeveer drie maanden geleden... arriveerde er in Los Angeles een negerpredikant Seymour genaamd... Hij begon samenkomsten in een negerkerk in de donkerste deel van de stad te houden. Op het bord voor de kerk stond het apostolische geloof. De gelovigen lieten zich er onder andere dopen, zoals bij de baptisten gebruikelijk was. Sinds pastor Seymour daar gearriveerd was, werd er elke dag een samenkomst gehouden... met uitzondering van één week, toen er een dag bij de oceaan gedoopt werd... en ze de rest van de week rustten. De samenkomsten vangen om tien uur ochtends aan en gaan door tot bijna twaalf uur s'nachts... Ondanks de hitte en de lastige vliegen... is de belangstelling de hele tijd geen moment verflauwd. Er hadden zich veel mensen verzameld, verzameld, ook inwoners uit andere Amerikaanse staten. Het was de bedoeling dat Gods volk van Gods geest vervuld ging worden... zodat er tekenen en wonderen als vermeld in handelingen der apostelen 2 zouden volgen... omdat het volk der aarde weldra door de straffen gods getroffen zou worden. Velen waren van de geest vervuld en hadden met veel verschillende tongen gesproken... omdat de geest hen deed spreken... Ook anderen waren aanwezig geweest en hadden de talen geduid. Een jonge Jood hoorde Hebreeuws. Er werden talen gesproken uit India en Afrika. Het altaar een plank tussen twee stoelen. Bijna alle ruiten ingeslagen. Uiteindelijk stil van Jewel. Uh, met nog tien minuten te gaan. Dan is het twee uur. En daarna gaat de EO deze, verder, deze um, uitzending op Radio 1 voortzetten. Al lijkt het misschien soms wel alsof we al namens de EO een programma aan het maken zijn. Um, als ik voorlees uit die roman van Enkwist, De reis van de voorganger. Dan moet ik daar natuurlijk bij vertellen. Dat is overigens in de vertaling met Cora Paulet. Dat je het relaas leest van... Iemand uit de beweging zelf, eh, die zijn levenslaaf heeft opgetekend. En die de hele geschiedenis van de opwekingsbeweging... en de Pinkstergemeente in Zweden, waar het heel groot is geweest... dankzij Levi Petrus, goede naam in dit verband... Eh, heeft meegemaakt en het heeft gevolgd. en Het is heel groot geworden en die leider is natuurlijk... Dat is ook iemand met charisma en ver komt hij in de problemen. Dat is fantastisch om te volgen. Eh, Evelien, goeienacht. Hallo. Wat, wat zijn jouw ervaringen? Nou, ik heb een hele fantastische ervaring... dat uh, God mij genezen heeft uit een zeer zware depressie. En uh, dat was een heerlijke ervaring. Ik heb Gods geest dus in mij, op mij, over mij. Over uh, ja, Dat was een geweldige ja, iets, een ervaring die je niet kunt beschrijven. Maar ik weet alleen één ding... Ja. dat er in die ervaring geen angst bestond... Angst bestaat niet in die wereld. En dat had ik net nodig, want ik zat vol met angst. Wat voor ja. leven leidde je? Uh, nou, ik heb nogal een pittig leven geleid. Oh, wat bedoel je uh, daarmee? Ik... Uh, nou, een zondig leven. <laughs> <laughs> ik had nogal wat belangstelling van mannen... en daar heb ik ook, uh, laat ik het maar zeggen, gebruik van gemaakt. Ja, ik bedoel, dus, dus op zich toch geen zonde? Ja, vind ik wel zonde. Ja, de Bijbel die is daar duidelijk. Is duidelijk over dat, dat niet. Een, maar dat, dat vond je toen, dat vond je toen nog niet of? Nee, wel? dat vind dat oh, sorry. Dat vond je toen nog niet. Nou, ik heb ik ik ben wel uh, gelovig opgevoed, maar ik ben er totaal van uh, weggeraakt. Wegger, mm. Ik, ik, ik, ik, ik leefde helemaal niet in het besef met, met, met mijn geloof of zo. Dat, dat had ik niet. Ergens wist ik wel uh, dat, dat het niet goed was. Maar op een gegeven moment als je zo'n leven gaat leiden... Nou, dan stomp je steeds meer en meer af. En dan, ja, dan, dan praat je niet meer in, in termen van zonde. Dat doe je dan niet meer. Nee. Maar het is me wel opgebroken hoor. Als ik eerlijk ben, dat is me totaal opgebroken. ja nou, Wat gebeurde er voelde... met je? Sorry? Wat gebeurde er met je? Nou ja ik, ik, <tieft> nou ja, ik had dus een krankzinnig leven. Ik werkte overdag en ik studeerde s'avonds. En s'avonds, ja, ik ging ook nog weg. Ik was op een gegeven moment blij dat ik in één uur s'nachts kon slapen. En soms lukte me dat ook niet. Dan ging ik zo weer naar mijn werk toe. Uh, het was ergens dus een, uh, nog een krankzinnig leven. A aan de andere kant vond ik het ook wel een best wel een avontuurlijk leven. Maar ja, nogmaals, ik stort op een gegeven moment na het behalen van mijn examen. Van het nemen, stortte ik volledig in. En uh, toen was ik ineens een bibberend vrak geworden. Ach, onschuwelijk. Ja, en niemand kon mij meer helpen. Uh, je ja, hebt te veel van jezelf geëist. Te, te, te, te ja, ruig van geleefd ook. Ja, ik heb zowel op emotioneel gebied, uh, lichamelijk, uh, op ieder gebied heb ik gewoon over op, me, op mezelf gepleegd. Hmm. Hoe, oud, hoe oud was je toen? Ik was toen, nou ja, zo'n de dertig. Dus, euh, nou ja, en toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar lekker ga, ga ik maar studeren. Ik had een jaar in de ziektewet gelopen. Toen dacht ik, nou, dat moet maar over zijn dan nu. Dan ga ik lekker studeren. En toen denk ik, nou, dan hè? Maar het was nog niet over. Het begon toen pas. En dus, dus... stort je in een depressie, begrijp ik. Ja, ik... Ja, ontzettend gedeprimeerd. En ik ben geen zelfmoordtype hoor. Ik, uh, maar ik begon wel de moed te verliezen, totaal. Afschuwelijk. Ja. ja, dat was echt afschuwelijk. Dus ik was echt een beetje ten einde raad. En toen hoorde ik een keer, ik woonde toen op oudersteden in Amsterdam. En toen hoorde ik een getuigenis van een jonge Joodse vrouw uh, hoe God haar haat tegen de Duitsers uit haar hart had genomen. En haar liefde, want ze vroeg ze ook, geef mij liefde voor de Duitsers op dat ik hun het evangelie kan vertellen. En dat heeft God toen gedaan. En het was trouwens ook al heel opmerkelijk dat ik in de keuken van Uilenstede daar de EO aan had staan. Want daar luisterde men natuurlijk niet naar. Dat was een studentenflat toch, Uylerstede, Ja, in precies, een studentenflat, ja. ja. Dus dat was ook al heel bijzonder dat ik daar rustig kon zitten om daar naar de EO te luisteren, naar zo'n getuigenis. En toen ben ik, afloop dat dat dat sprak me zo aan, want ik ben eigenlijk zelf ook in Duitsland geboren. En toen ben ik naar mijn kamer gegaan. En toen heb ik met alles wat er in me was, iedere vezel van mijn wezen, heb ik uh, gebeden om vergeving van zonden. En... Toen brak mijn gebed open. Dan moet je je voorstellen, je staat er in je kamer, gewoon. Zo'n studentenkamertje? Zo'n studentenkamertje. En ik gewoon, heel, ik kon mezelf niet meer ontspannen. Ik zat helemaal, helemaal strak gespannen. Hè. Die mensen die, die echt problemen hebben, die zie je ook, die kunnen zich niet meer ontspannen. Nou, zo'n zo type was ik toen ook. En ik bid daar met alles wat er in me is. En er gebeurt zo iets. Ik, dat mijn gebed brak, ja, ik kan niet anders zeggen, het brak open. Er kwam iets in me, over me, op me. Zoiets prachtigs. Dat, nou, en er bestond geen angst. Dus ik kon me volledig ontspannen. Het was ja, ik, misschien een. Kun je het vergelijken met een zeer weldadig bad? Hm. Hè? Je, ik, ik ontspande me volledig. En toen ging er iets door me heen. Zo daar waar de zentum zo, zo bij je maag daar zo. En toen vloog er meteen iets als een bliksemflits, een koude. Kort stroom uit mij. En het was, ik, ik weet nog wel dat ik bijna, jeetje, ik wist niet wat me overkwam. Ik wil mijn adem inhalen en zo, ouwe. Maar ik denk, dit is prachtig, dit is mooi. Ik hoef hier niet bang voor te zijn. Dit, nou, en toen, uh, toen wist ik dat Jezus leefde. nou, ik moet je zeggen dat ik mijn kamer ongelooflijk heb rondgedanst toen. Want ik, ik wist op dat moment, alhoewel ik best nog wel wat het gaan had... Want de duivel laat je ook nog niet zomaar los. Ik wist op dat moment, ik ben van mijn problemen verlost, Want ik had hyperventilaties. Ik durfde op een gegeven moment de er niet meer in. Ik durfde niet meer op straat. Ik durfde de winkel niet meer in. Uit angst voor hyperventilaties. Het was een verschrikkelijk leven. Dat niet meer het, het, het, de, de naam leven was het absoluut niet meer waard. En ik tot twee keer in me toe is er ook weer, werd ik door hetzelfde zinderende warme gevoel weer wakker gemaakt. En die moment ik bij bewustzijn was, vloog er weer iets uit mij. Dat is in totaal dus drie keer gebeurd. En toen wist ik toch, jezus maakt ze werk af. He, als hij één keer is begonnen met iets, dan maakt hij het af. Nou, ik, dus, ik heb het idee dat ik dus verlost ben van, ja, van orijne geesten. Anders kan ik me dat niet, uh, niet voorstellen. Oh. Maar ik was, ik, ik, ja goed, ik was, ik was zo ontzettend blij mens toen. Want de, en, daarna was het over? Uh, ja, ja, dat was. Ja, ik heb eigenlijk toen geen hyperventilatie meer gehad. Een vriendin zei wel eens, ja je bent dan ja, het is niet waar. Uh, je bent wel eens bang geweest voor ja dat kan wel. Dat ik misschien bang was. Maar ik heb geen hyperventilatie toen meer gehad. Ik, ik, ik heb het gewoon helemaal niet meer. Ja, wat, maar wat ik het mooiste vind is dat je zei van dat er geen angst is in die ervaring. Nee, nee absoluut. Er is in die wereld, daarin, in in die ervaring is er totaal, dat bestaat niet. Dat is wel buitengewoon fijn om te horen, Evelien. Ik dank je, ik dank je wel, wat een uh, verhaal. En uh, ja, ja alle goeds wens ik je dan nu nog. Ja, dank, dank je, wel. je wel. Nou, dat lukt wel hoor. Want <laughs> ik ben, ik. ben van overal van Verlos en ik ben mijn blij kind van de Heer. En, uh, hij leeft, Jezus leeft. Heel goed, dank okay, je wel. Oké, okay. ja, dank um, Het is nu twee minuten voor twee. Na tweeën gaat de EO door met Dit is de Nacht, maar ook met een debuut. Absoluut, absoluut, zegt Rens Klamer. Ja, jij, jij zit hier vaker, maar Jan-Pieter Klos niet. Klos is, is niet de klos. Hij ah, is de klos straks. Dat, jij dat gaat, is zo, jij gaat zo je debuut beleven op deze Dat is een zinne. ding wat zeker is, ja. Wat goed. Wat, ja. wat, uh, wat brengt jou hier? Uh, <laughs> ja, ik werk al twee jaar bij de EO. En uh, nee. op een gegeven moment zei ik van, ik wil ook achter de microfoon. En oh? ik bereid het altijd voor, maar nu uh, wil ik het echt hier doen. Ja, waarom, waar, wat lijkt je daar zo leuk aan eigenlijk? Uh, nou, dat gaan we vanavond ja, dus even De Ja, die haken. presentatoren die, die, die kloten ja, je voorbereiding altijd. Dat ja, is precies. Want ja. ik had me goed die voorbereid niet... en ik, uh, ik weet nu niet meer wat ik moet <laughs> <kan> zeggen. <Nee. laughs> Spannend. Hey, dank, dank voor dit debuut. Uh. Ja. Ja. Leuk. Oké. Wat, ga wat gaan jullie doen, heren? Nou ja, ik, ik voel me een beetje de, de NCV. Want volgens mij de EO begon ooit omdat de NCV niet meer christelijk genoeg was. Maar nu ja. hoor ik jullie allemaal praten over <laughs> ja. pinkse beweringen, mensen die tot de heer zijn gekomen. En gaan wij het hebben over allemaal lichte zaken van het leven. Dus het is een beetje... <laughs> De omgekeerde wereld vannacht. Ach ja. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, uh, Martijn de Graaf. Die is uh, sportjournalist. Ja. En daar gaan we het mee hebben over allerlei sporthelden uit het heden en verleden. We hebben ook twee financiële specialisten. Dan gaan we het hebben over Sport, financiën, Precies. geld. Precies, ja, nou, geld. Even kijken, wat hebben we nog meer, uh, Jan-Pieter? Denk, denk eens even mee. Ja, wat wat heb jij? Dat is het volgens mij. Toch? Nee, nee, nee. We Althans. hebben nog een film-essay-prijs. Film die Jan-Hanlo veel. Dus we hebben ook film. En we gaan het iets over het dansvoorstelling. Nou ja. ja Lichter kan bijna niet. En we hebben live muziek. Oh, ja. Wat is dat? die muziek? John Hill. Kijk, Kijk, het had een uitzending van de NCFV Casa Luna kunnen zijn. Ik wens ja, ja, ja. jullie veel plezier en jou veel succes. Laat de directeur Kijk, het niet horen. Het is het leukste werk wat er is. Morgen heeft Klaas Rupsteen als gast Diederik Rijpstra die heeft de Hart-Hoofdprijs gewonnen als trompetist-componist. Oftewel, hoe word je een succesvolle ondernemer die ook nog duurzaam werkt? Ik wens u nog een hele goede nacht en veel plezier. Hallo. Ik ben ook wel eens bang.